Vijf uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Duitsland zijn vandaag deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg. Volgens peilingen draaien die uit op een historisch verlies... voor de CDU van bondskanselier Merkel. Vooral de Groenen zijn populair in de deelstaat. Een van de redenen van de verschuiving is de nucleaire crisis in Japan. Veel Duitsers hopen dat kerncentrales dichtgaan... door op de Groenen te stemmen. Om de tegenstanders van kernenergie tegemoet te komen... kondigde Merkel afgelopen week aan dat ze zeven van de 17 centrales in Duitsland tijdelijk stillegt. Gisteren demonstreerden honderdduizenden mensen in Duitsland tegen kernenergie. In Mierlo is een grote brand uitgebroken in een bedrijvencomplex. Onder meer een autoschadeherstelbedrijf is getroffen. Er zijn vermoedelijk gasflessen ontploft. Eén bedrijfshal is al volledig ingestort... Volgens de Brabantse brandweer staan ook andere hallen in de omgeving in brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur in Milo overslaat naar andere gebouwen. De Japanse regering heeft opnieuw kritiek geuit op de beheerder van de kerncentrale in Fukushima, TEPCO. Zo worden werknemers van de centrale onvoldoende beschermd tegen radioactiviteit. En ook wil de regering dat TEPCO sneller en met meer informatie komt... In het centrum van Amsterdam is gisteravond een stille tocht gehouden... om de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Japan te herdenken. Honderden mensen liepen mee. Op veel plaatsen in de wereld hebben mensen gisteravond het lichten uur uitgedaan. Dat gebeurde in het kader van de actie Earth Hour van het Wereld Natuur Fonds. In Nederland hadden zo'n 30.000 mensen zich aangemeld voor de actie... Onder meer bij de Erasmusbrug in Rotterdam, de Brandenburger Tor in Berlijn en het Reuzenrad in Londen gingen de lichten uit. Met de actie roept het WNF op tot duurzaamheid. Het weer, het vriest licht in het noorden, ochtends in het zuiden bewolkt, in de rest van het land schijnt de zon. Het wordt 10 tot 13 graden, morgen en de dagen daarna wordt het iets warmer. Dit was het -journaal. Dit is Radio Journaal. BNN, BNN, vier Het is drie minuten over vijf. Dit is 4-7. En als je denkt drie minuten over vijf, drie minuten over vijf. Ik ben maar net begonnen. Nee, de tijd is verzet. Hè? Zomertijd. Welkom in de lente en welkom in de zomertijd. En je luistert naar 4-7. En uh, we handelen het de hele nacht over spoken en over geesten en over dat soort dingen en zo. Nou, als je nog mee wil praten... je kunt nog even je, je, je nummer achterlaten via de mail. Laten we het zo even doen. 47.bnm.nl at bnnnl Kun je ons nog even bereiken. Misschien dat we je later nog even terugbellen. Uh, straks ook Nerdtalk. We gaan het weer hebben over digitale dingen en zo. En ik heb dus een artikeltje, vond ik, in, uh, in Volkswagen Magazine. En dat ga ik zo meteen even voorleggen aan Bas... en ook aan jullie natuurlijk. Uh, de, de, het stond, daar heb je altijd in Volkswagen Magazine altijd de rubriek... Wat zou u doen... En deze week stond er een rare in, een raar verhaal stond in. Ik dacht echt, wat is dat zo? Vaag, heel vaag. Nerdtalk zometeen. Nu eerst een prachtig leuk liedje van Gravity Six Staring to the Sun. You gave me- 46 en stare into the sun. Nerdtalk. Het is tijd voor Nerd Talk hier in 47 midden in de nacht op radio 1 met onder andere Marjolein Kampuis. Marjolein, goeiemorgen. Goeiemorgen. En met, ook met Doemienverschuren. Doemien, goeiemorgen. Leuk, goeiemorgen. Danny is er even niet vandaag, maar dat geeft helemaal niks. Want uh, we hebben genoeg te bepraten, met, onder andere met Marjolein. Jij komt net terug uit Amerika. Ja, ja. Ik heb er twee lange weken op zitten in de States, Ja. ja. Waar onder andere een week ongeveer op de. Wat was het ook heen, NXSW? N SXSW? is dat is de afkorting. Je spreekt het uit als South by Southwest. En wat is dat? Uh, South by Southwest is uh, begonnen ooit als een muziek- en uh, filmfestival. is dus een beetje uh, Lowlands-achtig. En uh, later, in de jaren negentig, is daar Interactive bij gekomen. Ja. Dus, um, dus, dus eigenlijk de hele Silicon Valley internetindustrie die beweegt zich nu ook die kant op. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zijn er ook allerlei filmpremières en treden er allerlei artiesten op. Dus maar jij, dagen, -jij ging daar natuurlijk vooral naartoe voor de voor voor, Interactive, voor, ja. voor Interactive. Dus um, start-ups worden daar gepresenteerd. Heel veel start-ups en heel veel start-ups die natuurlijk al een tijdje bekend zijn en wat beter lopen. Zo was uh, Foursquare uh, alom aanwezig. Uh, die sponsorde zo'n beetje het hele event. Die hadden... Samen met Pepsi een heel, heel groot stuk van het terrein afgehuurd... waar allemaal gratis drank te halen was. En speciale Foursquare badges waarmee je kon inchecken. Dus eigenlijk was het vooral uh, dit jaar onmerkelijk... hoe de startups die een paar jaar geleden zijn doorgebroken... nu heel actief aanwezig waren. Ja, Voor de duidelijkheid, Foursquare is daar een paar jaar geleden... dus als startup ja. gepresenteerd. Ja. En dat, was, dat, ja, dat was eigenlijk het hoogtepunt van, ik denk, 2009, Marjolein? Ja, klopt. In 2009 is Foursquare, Foursquare gelanceerd. Ja. En in 2006 uh, Twitter... En en het is wel dus belangrijk om je product daar te lanceren, want daar zien alle mensen die er iets van moeten vinden, die zien het dan. Ja, precies. I iedereen loopt daar rond. Het is zo bizar. Er was een, Foursquare gaf een feestje en uh, de founder van uh, Foursquare, dat is natuurlijk uh, Dennis Crowley. Nou, die jongen die is, uh, ja goed, die, die loopt daar zelf gewoon uh, uh, fysiek de Foursquare. En Foursquare is officieel een balspelletje. Het is uh, net iets als tikkertje, maar het is in Amerika heel populair. Dus er werd echt gevoorsquared. Dus niet op je mobiel, maar gewoon met een bal. Uh -huh. En uh, dat liep je daar te doen. Maar de grap was dat, uh, ik weet niet of je nog kunt herinneren, maar Twitter is natuurlijk drie jaar geleden doorgebroken met name uh -huh. doordat op een gegeven moment een aantal celebrities het gingen gebruiken. En twee van de eerste die dat deden waren Ashton Kutcher yeah. en Demi Moore. Yeah. En dat is bij Foursquare nu weer het geval. Dus die kwamen dus ineens gewoon het Foursquare-feestje binnenlopen. En uh, checkten daar ook in met Foursquare. Stonden met iedereen te high five Maar en, weer uh, Aston Kutcher en Demi Moore? Ja. O, oh. maar die worden dan toch gewoon ingehuurd, neem ik aan, door die mensen? Nee, nee, die zitten echt helemaal in de, in de start-up en in internet zien. Die vinden dat geweldig. Met name Aston hm. Kutcher, die is uh, goed bevriend met Kevin Rose. Uh, Kevin Rose is de founder van dig.com. Ja. Ik weet niet of die zij nog kent. Ja, die is een beetje weg nu, maar dat, dat ja, ken een ik niet echt ja. Ja. inmiddels. Maar uh, nee, die zijn goed bevriend, dus hij, hij hangt eigenlijk weer bij alle nieuwe initiatieven aan. En, uh, maar goed, ook alle, alle topmannen van, van, van Microsoft en Google. En, uh, die lopen er ook allemaal rond. Dus het is gewoon heel belangrijk dat als je daar ergens jezelf in de kijker speelt. als start-up. dat je bij dat soort grote namen in het vizier komt. Ja, nu, nu zei je al. Twitter is daar ooit gelanceerd. en groot geworden daardoor. Foursquare vorig jaar, of nee, twee jaar geleden dus al. Ja. Wat was het dit jaar? Um, nou, grappig is dat. Uh, even kijken, als je het hebt over echt nieuwe webdiensten. Dan... Eigenlijk waar we het een paar weken geleden over hadden, die groeps-SMS-applicaties. Uh, uh, ja, de, de, de, de WhatsApp, WhatsApp en zo, en dat ja. Soort diensten. ja. Daar is heel veel, heel veel over gesproken. Maar uh, als, meer, als meer generieke trend ging het toch wel weer heel erg over gamification. Ah. Dus uh, wat, waar Foursquare eigenlijk mee begonnen is, uh, een gamelaag over de realiteit leggen. Dus uh, je checkt in een restaurant en daar kun je badges en punten mee sparen en je kunt winnen van je vrienden. En in hoeverre kunnen we dat concept, wat dus nu met Foursquare heel groot is, ook gaan toepassen in bijvoorbeeld het onderwijs. En um, nou, er werden dus heel veel workshops en heel veel presentaties gegeven over, ja, want kids, die, uh, dat interesseert ze helemaal niks, of ze nou een 8 of een 6 krijgen voor een proefwerk. Wat ze wel leuk vinden, is als ze uh, een nieuwe karakter krijgen, of ze krijgen een nieuw zwaarte bij, of ze sparen badges, of ze gaan naar een volgend level. Dus in hoeverre kunnen we heel die trend van gamification ook in het onderwijs, en ook in de zorg, en ook in het verkeer, en op allerlei manieren gaan toepassen. Ja, ja, dus, dat als, je dus een, uh, als je dus extra goed je best doet met wiskunde, dan krijg je, krijg je een nieuw leveltje bij Angry Birds ofzo. Nou, nou, niet bij Angry Birds, maar dan wel bij wiskunde. ja ja Wat als een idioot werkt trouwens. Ik heb een, ja. uh, een enorme aversie jegens uh, Foursquare gehad, jarenlang. Ja. Um, ik ben het uh, twee weken geleden weer gaan gebruiken opeens. Voor de duidelijkheid, Foursquare is een applicatie, is een, is een uh, mobiele of een uh, online uh, dienst. Ja. Waarbij je constant incheckt op de locaties waar je binnenkomt. Dus op het moment dat ik bij BNM binnenloop, of bij Radio 1, dan kan ik inchecken bij Radio 1. Dan laat ja. ik de wereld zien, ik ben daar. En uh, wat Foursquare ook doet, onder andere bij, uh, bij South by Southwest, is um, badges geven op het moment dat je heel vaak op een locatie komt bijvoorbeeld. Dan krijg je een uh, superfan sticker of zoiets. En, um, of een uh, superfan badge, sorry. En uh, um, ho ho hoe meer badges, hoe leuker eigenlijk. En ik merk dat ik echt heel fanatiek aan het inchecken ben opeens, omdat ik allemaal, allemaal leuke gekleurde plaatje op mijn profiel wil hebben. Dus, ik... dus, jij, dus jij checkt extra vaak in elke ochtend of als je hier komt, dan check jij in. Ja. Uh, ik ben nu bij BNN. Ja. En, uh, en, zodat jij dus uiteindelijk dus een soort van oppermeer opper nou, wordt. Je, ja. je wil ja. mee worden, Ja, toch? dat is het allergaafste. Dan ben, je, dan ben je de heerser, de burgemeester van de locatie waar je het over hebt. Ja. Maar ik heb bij je op het, uh, het Forsware-profiel van Marjolein heb ik gezien... dat ze. Voor, ja, jij was ook lekker aan het verzamelen, toch? Aan, aan badges van Sabah uh, Ik van was, was zelf zo erg aan het verzamelen... dat mijn telefonieprovider me het, een paar dagen geleden belde. En uh, informeerde uh, of alles wel goed met me was. Want mijn telefoonrekening was inmiddels 600 euro. Oh. Ja. Heel goed. <laughs> Toen ben ik ook meteen gestopt met inchecken in het buitenland. Grappig. <laughs> <laughs> Dat was iets minder leuk. Maar inderdaad, ja, rond zuid Zuidwest hadden ze weer allerlei uh, speciale badges. Heel en ik ben daarna nog een paar dagen in New York geweest. New York is natuurlijk waar Foursquare vandaan komt. Dus daar zijn ook allerlei speciale badges te unlocken. Ja, die wil je wel hebben, ja. ja. En, en, en juist omdat je dus... Maar dit zijn dus gewoon digitale dingetjes. Die wil je dan hebben, ja. maar dat werkt zo goed... dat ze dat nu dus ook bij onderwijs en andere dingen gaan gebruiken. Ja, het ziet er naar uit als dus dat voor ja, eigenlijk allerlei dingen gaan, willen gaan toepassen. Hm. Ik, ik, ik zag trouwens nu het toch even over Foursquare hebben. Je hebt ook in een Nederlandse dienst Feest.je... Ja. Feestje. Werkt dat een beetje, Domien? Uh, ja, het is hetzelfde principe. Alleen het probleem bij dat soort diensten is... Um, er, zijn er, wel, er zijn er meerdere van. Je hebt ook Goala bijvoorbeeld. Dat is mm -hmm. eigenlijk een soort Foursquare. Alleen Foursquare is de grootste. Dus ik sluit me graag aan bij de grootste. Ja. En Feestje is 100% Nederlands. Maar het principe blijft gewoon hetzelfde. Goala is wel mooier, vind ik. Vind ik, vind ik het ziet er uh, gaaf uit. Ja, ja, met als met als zei dat zij volgens mij niet met die badges werken. Ja. En ja, Foursquare. Nee klopt, en, en, en wat Gowalla wel heel slim heeft gedaan is nu een koppeling gemaakt met Foursquare. Ja dat klopt. Dus mensen die Gowalla gebruiken, kunnen dat weer door laten sturen automatisch naar hun Foursquare. Ja. Dus dan gebruiken ze Gowalla, maar on ondergronds ze ook zeg maar Foursquare. Ja ja. Dus doen ze eigenlijk aan allebei mee. Oké. Okay. En dat, heeft, dat hebben ze wel slim gedaan. Want er zijn inderdaad wat je zegt, heel veel mensen die Gowalla mooier vinden en het dus heel zijn gewoon blijven doen, omdat het leuker staat op hun Facebook. Ja, ik, ik gebruik geen van deze diensten, Lieke jij? Nou, uh, vorig jaar was ik in, uh, ook in New York en toen had ik het Foursquare ontdekt. En toen heb ik het daarvoor het eerst gebruikt en het was echt heel leuk, want er ja, waren gewoon heel veel locaties. Maar hier in Nederland waren toen, was toen gewoon heel weinig informatie ingevoerd, dus ik kon, heel veel locaties die stonden er niet in. En toen ja. vond ik het niet echt leuk. Er nee. komt wel steeds meer trouwens, want dat is ook het leuke aan Foursquare. Uh, het, het heet een special je kunt als bedrijf kun jij een special opzetten binnen Foursquare. Dus ik zat gisteren op het terrasje toevallig, hier in Hilversum... en um, ik checkte daarin en dan krijg ik meteen te zien... er is een special hier, als je drie keer incheckt op deze locatie... dan krijg je gratis koffie. Vind ik leuk. Ja. Ben ik dus bereid om daar, uh, in plaats van bij het terras tegenover ben ik dus sneller bereid om bij dat andere rasje ja. terug te komen... waar ze mij op de derde check-in een koffie geven. Derde... En Niet alleen dat, mensen kunnen ook uh, tips achterlaten. Ja, dus, tips, uh, In, in uh, uh, Austin uh, maakten we er op een gegeven moment een sport van... dat uh, alle Nederlanders die daar waren gewoon op allerlei plekken tips achterlieten... van hier moet je dit biertje bestellen, ja. hier moet je kip eten, hier moet je dit eten. Dus overal waar je in check, krijg je meteen van je vrienden die er al geweest zijn... een tip, dit moet je hier bestellen. Grappig. En uh, een, een, uh, nou, je hebt dus Guala Foursquare Fe uh, Feestje... En een vierde speler op het terrein is inmiddels volgens mij ook Facebook Places. Ja, die klopt. doen ongeveer hetzelfde, toch? Ja, klopt. Uh, als ik het goed begrepen heb, wel. Uh, ik ben niet helemaal bijgelezen op dat terrein, maar ik heb begrepen dat ze of sinds kort nu ook in Nederland zijn. Ja, ja. en ik ken iemand die zich daar enorm aan stoort. <laughs> en, en die zit hier naast me. <laughs> ik vind het bloedirritant. Waarom? Omdat het kan niet uit. Nee. En um, Facebook heeft een fantastische feature dat je dus een timeline hebt. Je hebt, je hebt dat, die wall die je, waarin je al je updates van al je vrienden ziet. Ja. En um, binnen die wall kun je ook Farmville spelen, bijvoorbeeld een spelletje. Ja. En dan zit er een kruisje rechts in de, rechtsboven in de hoek. Dus iedereen die een Farmville update stuurt, die stuurt meteen zo'n kruisje mee. Als je op dat kruisje klikt in jouw, in jouw tijdlijn, dan staat er vanaf nu updates van Farmville ver, uh, niet laten zien ja. uh, verwijderen. Oftewel, ik speel Farmville. Ja. Ik laat jou dat de hele tijd zien hoeveel punten ik heb. Jij ja. zegt, rot met je veel klik weg ermee, krijg je het nooit meer. Kan ik doen. Facebook heeft dat uitgezet bij Places. Simpelweg, ik kan het niet uitzetten. Dus mensen vallen mij nu de hele dag lastig met, met plekken waar ze zijn. Dat doen ze op Foursquare ook wel. Ja, maar daar kies dat, je ervoor. Daar kies ik ervoor. Dat is precies wat ik bedoel. En zolang ik het niet kan uitzetten, ga ik er heel erg tegenin. En ga ik het zelf niet gebruiken. <laughs> want het principe is gewoon precies hetzelfde. Je checkt in, zo heet het ook echt. Als je uh, bij een locatie binnenkomt, dan staat er check-in. Dus het, het idee is hetzelfde, alleen het is iets opdringerig gebracht door, door, door, door Facebook. Is het niet een beetje te veel allemaal? Want ik kan me nog herinneren op het begin van, uh, van, uh, van Twitter. Ik zit nu inmiddels vier jaar op Twitter. Uh, van harte week, dankjewel. Um, uh, en, en daarvoor zat ik ook al ik denk een paar maanden op de dienst Jaikoe. Nou, dat ja. gebruikt volgens mij helemaal niemand meer. <laughs> nee, ik al helemaal niet. Uh, maar toen vond ik het nog wel tof. Maar uiteindelijk kies je voor één dienst en dan wordt dan de grootste. Alleen nu zijn er, dus zo, zijn er best wel veel diensten die zo groot zijn. Is dat niet een beetje te veel allemaal, Helijn? Kan dat naast elkaar leven? Ja, nou goed, je hebt ook gezien bij, uh, bij MySpace natuurlijk, dat uh, iedereen in Amerika is heel erg druk met uh, wat, wat is MySpace nog waard naast uh, Facebook. Maar zij zijn op een gegeven moment wel, uh, ze waren natuurlijk vooral bekend van alle artiesten die ja. daar een account hebben en de mogelijkheid die artiesten hebben om muziek toe te voegen. En zij hebben gewoon gezegd van nou weet je wat, we gaan ons helemaal specialiseren in die muziek community en daar gaan we ons op richten. Nou, dus toen ging het weer een tijdje heel goed met MySpace en op een gegeven moment heeft er weer iemand gezegd van, nee, we moeten toch weer breder, en weer meer Facebook. Toen ging het weer minder goed met MySpace. Dus er uh, dus zijn, net als Gowalla, en Feestje is ook een goed voorbeeld, Feestje zegt wij gaan niet ons focussen op uh, plekken, wij gaan ons meer focussen op events. Ja, nou ja. En dat is weer iets anders dan een plek, dus dan check je in op iets wat eenmalig er is, een verjaardagsfeest of een... Nou goed, en misschien slaat dat in Nederland meer aan dan, dan het ander. En, en er zijn op dit moment heel veel niche sociale netwerken. Er zijn netwerken voor designers, er zijn netwerken voor, voor uh, je, je doktoren. Uh, er zijn zoveel niches en, en als je daar echt, echt, echt goed in bent, dan, uh, dan komen de mensen daar ook wel naartoe. Hm. Maar ik vermoed dat Domin Facebook Places voorlopig niet gaat gebruiken. Nee, nou, het, het prettige aan Facebook Places is um, dat ze nu wel het inchecken. Dus het. het, het het laten zien waar je bent, dat ze dat breder trekken. Dat gaan ze nu wel mainstream maken. Facebook is de eerste echt grote partij... die dit, Nou ja, Twitter kan het ook, ja. maar dit is echt puur inchecken. Dit is informatie delen op basis van de locatie waar je bent. Dus misschien. je krijgt heeft, er geen badges voor, of wel? Je krijgt er geen badges voor. Je krijgt er helemaal niks voor nog. Dus het is alleen maar laten zien wat, waar je bent. Maar ik, ik denk dat Facebook hier grotere plannen mee heeft. Ik denk dat dit stap één is. Ik heb zelf... Ik doe dus niks uh, aan dit soort diensten. En dat is niet omdat ik het niet... Dat lijkt me hartstikke leuk, maar het lijkt me ook een beetje link... omdat je namelijk continu vertelt aan mensen waar je bent. Dus dan weten mensen ook... oh, die is dus niet thuis. Ja, ik heb een gesloten profiel op, op Foursquare. Dat wil ik ook graag zo houden. Ja, dus ik, precies. Mensen moeten mij vragen om, om vriend te worden. En ik, ik gebruik Foursquare eigenlijk als Facebook. Dus echt voor mensen die ik persoonlijk ken. Die ik ja. dus ook vertrouw. Ja, want anders zou je als dief zijn, dan kun je zien van hé, hey, die doem je verschuren, die is niet thuis. Dus ik ga het. Ja, doen. maar dat is natuurlijk toch de keerzijde van social media. Iedereen die deelt maar wanneer hij op vakantie is. Ja. Uh, er zijn volgens mij inbreker.info of zoiets is daarvoor dat je een username kunt intypen. En dan kunt, precies kunt zien wanneer diegene niet thuis is. Of zoiets. Een uh, ja. hele website voorgebouwd, als grapje natuurlijk. Ja ja, ja, ja, Maar de overheid vraagt er ook steeds meer aandacht voor dat, dat je gewoon moet oppassen wat je op Hive's, Facebook en Twitter vertelt. Ja. Goed iets anders dan. Uh, uh, tenminste, we gaan wel even door op de Twitter. Ik kwam op een leuke site terecht, jongens. Cloud.com, ooit wel gehoord? Nee. nee. Ja, die is al best wel oud. Ja, hij is al best wel oud, maar een vriend okay. van mij, die, die attendeerde mij, <laughs> mij daarop. vond het wel grappig. Ik, daar kun je namelijk opzoeken hoe invloedrijk je bent op Twitter. Ik, oh, ik, zo ik, een. Ik, ik heb, ik heb voor jullie allemaal even opgezocht. Oh, kut. Even ja. kijken hoor. Uh, we beginnen even bij, uh, bij Danny, die is er nu nog niet. Die heeft, die is, uh, heeft 55%. Um, ik heb 50%. Uh, Marjolein, wat denk je wat je hebt? Oh, ik heb geen idee. Jij, jij hebt 53%. Zo? ja. Dan hebben we... Domien, domien, wat denk jij? Ik heb geen idee. 68. 68. Dat is veel hoor. Okay. Ja, dat is hartstikke veel. En Lieke, wat denk jij? Ik denk het laagste. Je hebt 37. En, maar, maar, dit is gebaseerd op replies followers je, en followers. Ja, het is, nou, dat, dat vroeg ik me af. Weet jij dat Marjolein, waar het op gebaseerd is? Uh, ja, nee, de, wat ik al zei... Ik ken die site, die bestaat inmiddels al twee of drie jaar. En ik heb dat uh, twee jaar geleden, net was opgezocht. Mm -hmm. Maar uh, ik zie dat ze inmiddels een, helemaal geprofessionaliseerd zijn. Dus ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ja, nou, het, het, is, het is deels gebaseerd op replies... en ook mensen wie, de in, je, wie in je netwerk zit. Dus als jij oh. heel veel mensen in je netwerk hebt zitten... die ook uh, heel erg... en uh, Ja, precies, heel veel followers ja, ja. en ook heel erg... en die dan ook ja. weer heel erg invloedrijk zijn... Dan, uh, uh, nou, dan gaat dat zo door en zo. Ja, ah. want op zich... Ik, ik ga mezelf even verdedigen <laughs> Ja, heel goed. Dat, dat recht heb je. <laughs> nou, ik heb iets meer dan 200 followers... en yeah. Domine heeft meer dan 10.000. Yeah. Nou, ik heb meer dan, de, uh, meer dan de helft van zijn uh, procent. Yeah. Uh, ja, dat is wel, ja, dat is wel... Dus het is eigenlijk best logisch dat je wat lager hebt. Ja, nee, dat nee, is wel. Zo zo. Ik, ik vind het wel bijzonder. Als ik dus dat zo'n percentagescore met 10.000... en zijn met 200 de helft... Ja, het is dus wel gebaseerd op een rekensom. Ja, die, dus als jij dus 10.000 uh, volgers zou hebben, zou ik Lieke? nog... Oh, ...zou je in een film, oh, ja, ja. <lacht> <laughs> Nou, daar heb je, je mooi uitgeluld. Dat was <lacht> nou, <is> ik goed. <lacht> ik vond het wel grappig. Kwaliteit neemt af met de kwantiteit. Ja. Ja, ja, ja, dat is ook wel zo. Goed, iets anders dan. Uh, uh, er is een nieuwe browser uit. En uh, liek jij hebt hem volgens mij even getest ja. ook, hè? Firefox 4. Uh, klopt, ja. Nou, ik heb, uh, ik, ik heb een MacBook. En ik gebruikte altijd gewoon Safari. Omdat dat beschikbaar was. Maar toen zei hij tegen mij van... nee, joh, je moet Firefox gebruiken, het is veel beter. En toen zag ik vandaag dat je die dus uh, weer kon updaten. En dan kom je op een site en dan zegt hij... Check out all the cool uh, things you can do. Uh, nou ja, dus ja. ik dacht, oké, okay, even kijken dan. Maar ja, het zijn echt zulke kleine mini dingetjes. Van, oh, je tabbladen staan nu boven je adresbalk. En uh, je kan nu uh, veel sneller refreshen. Echt van die minuscule dingetjes. Het enige waarvan ik dacht, nou, dat is misschien wel interessant. als sync. Ja. Kan je synchroniseren met je... Uh, telefoon, mm -hmm. Ook al heb ik een iPhone waar Safari op zit, kan ik toch mijn uh, geopende browser synchroniseren. Dus dan kan ik weer in de trein nog even verder lezen wat ik allemaal open oh. had staan als ik zeg maar snel weg moet thuis. Oh, dan dus kun je dan je dus... kun je nog even verder. Oh, dat is wel handig. Ja. Ja, oh, dat is makkelijk. Domien, was jij de beste browser? Ja, ik gebruik Google Chrome sinds kort. Ah. En maar dit, dit, dit klinkt, een aantal features die je nu noemt, die, die heeft Chrome al. En uh, ik ben op een gegeven moment overgestapt omdat ik uh, Firefox erg traag vond. Ja. En dat uh, Chrome heeft een hele lichte uh, of Google heeft een hele lichte browser gemaakt. Uh, Chrome in dit geval. Mm -hmm. Ik ben wel benieuwd naar vier eigenlijk. want het, het, het, het draait bij dit soort browsers minder vaak om de features, maar vaak meer om uh, wat erachter zit. Dus het, het start vaak sneller op. Mm -hmm. Het laat pagina's sneller. Dat is het allerbelangrijkste ja. in die hele browser uh, dat oorlog. Dat is echt heel belangrijk. Hoor. Dat het, als het echt langer duurt dan een paar seconden. dan, ja, dan ben ik ook bloed ook om mijn nagels ja. Ja. Ja. Ja, Ik ga het proberen. Ja. lijn wat gebruik jij? Uh, ook Chrome inderdaad. Ik weet hebben jullie ook de nieuwe IE 9 getest? Nee, die, nee die, is getest. Ook, die is ook uit, hè? Ja, die is twee weken geleden uitgekomen. Dus uh, ik wist het niet van Firefox. Maar uh -huh. die zijn dan net twee weken te laat. Want Internet Explorer die heeft uh, op Zout bij uh, grote feesten gegeven rondom de lancering. Ze yeah. dus liepen ook overal uh, uh, van die energy drinks uit, <laughs> uit te delen. Waarop iedereen natuurlijk vroeg van uh, wat is de bedoeling? Jullie lanceren een snellere browser. Yeah. <laughs> en je gaat energy drinks <laughs> uitdelen. Dus hebben we hebben nog steeds <laughs> spul nodig om uh, om sneller te kunnen nadenken, dat is ja. eigenlijk geen goede marketing. Maar, goed. maar het, het gaat wel goed met, uh, met die nieuwe browser van Firefox. Ja. Want uh, um, uh, ze hebben namelijk bijna uh, meer dan 7 miljoen downloads al. Um, en de Internet Explorer die had in de eerste 24 uur 2,35 miljoen downloads. Ah. Dus ze hebben echt iets van 4, 5 miljoen downloads en... meer in de eerste uren gehaald dan Internet Explorer. Die, die verschuiving is wel heel grappig. Dat uh, Als we deze discussie vier jaar geleden hadden gevoerd... dan waren de, de cijfers waarschijnlijk precies andersom uh, geweest. Yeah. Firefox en ook Chrome in dit geval... die hebben een enorme inhaalslag gemaakt op IE, uh, op, op Internet uh, Explorer van, uh, van Microsoft. En ik, ja, ik moet eigenlijk ook even dat ie 9 testen. Dus die, de nieuwe browser van Microsoft. Want ik ben wel heel benieuwd... Uh, welke klachten ze van gebruikers hebben opgepakt. Om die browsers sterker te maken. Want zij zien bij Microsoft ook wel dat ze ongelooflijk aan het verliezen zijn. Op een browser als van Mozilla Firefox. Toch zijn ze volgens mij wel de grootste in de wereld. Maar dat is meer omdat op een gegeven moment iedereen natuurlijk die browser gebruikt. Het wordt meegeleverd met wel als kanttekening. Het is hopen dat ze inderdaad alle kantoren ook nu eindelijk eens gaan overzetten. Want wij maken heel vaak mee dat bij grote bedrijven mensen nog steeds op Internet Explorer 6 werken. Maar daar is Microsoft zelf een actie over begonnen in Marjolein. Heb je dat gezien? Echt waar? Nee, daar hebben we niet mee we zijn uh, letterlijk een, een, een website gestart met daarop uh, de, de wereldkaart. Ja. Uh, met een, een, statistiek van, een statistiekpagina van hoeveel procent van de, Nederlandse, of van de wereldbevolking Internet Explorer 6 nog gebruikt. Met als boodschap daarbij, stop daarmee. Stop het, is, het is de, het is de ja. eerste keer dat wij zeggen dat je een product niet meer moet gebruiken. <laughs> ja. Maar het is klaar. Je moet van Internet Explorer 6 af. Want we nee, zijn inmiddels je komt al... het zoveel tegen bij ja. alle grote bedrijven. En ja. het zijn allemaal mensen die zelf niets kunnen aanpassen aan hun computer. Want je hebt geen uh, admin rights. Dus je mag zelf geen nieuwe software installeren vaak op je werk. Dus mensen kunnen er zelf ook niks aan doen. En het ondersteunt geen flash. En allerlei nieuwe websites laden niet. Dus het is heel vervelend. Is wij het hebben het hier ook wij, bij, hier, op de, bij Radio 1. Gewoon een Internet Explorer 6. Ja, dat is niet, niet normaal. Nee. Maar het is echt, ik gewoon, je wordt er net te gek van ook. Want je wil een filmpje kijken en dat kan dan niet. Omdat, er dan nee. die, die, omdat die dingen niet worden ondersteund. Nou, Maandag klagen, ik Echt? Nou, nee, kla ik klaag de hele tijd. Op. <lacht> maar ik, er ik hoop dat iemand het nu eens een keertje hoort hier ook gewoon. Want die, maar dat is toch, wat is dat dan voor een internetafdeling die dan denkt: van, oh ja, weet je wat, we hebben een browser. Maar dan, waarom gaan ze niet gewoon over? Of is dat heel veel werk of zo? Ja, nou ja, voor, voor, voor IT-afdelingen <laughs> een hoop dingen zonder veel Iedere, iedere stap die dus je moet zetten lijkt veel werk. Ja maar. ja, maar het is <laughs> toch, gewoon, het is toch gewoon een kwestie van update? ik wil oproepen, blijf gewoon zeuren bij de IT-afdeling ja. geen IE6 meer. Dat nee, kan maar, echt niet meer. Ja, ik ben sowieso echt... Maar, dat, maar misschien komt dat wel door die IE6 die, uh, die je dan nog vroeger gebruikt. Maar ook al in de nieuwe uh, Internet Explorer die, uh, die bij mijn uh, um, uh, laatste Windows werd meegeleverd... die vind ik ook niks... Dat is ook zo het is, allemaal zo: het is allemaal zo blauw en zo rond en die hoekjes zo is afget... <laughs> dat je denkt: ja. Hier, ja, nee, het is helemaal net niks hè. En daar is Firefox voor en Google Chrome. Ja, ja. Goed, um, slot dan nog eventjes. Uh, de, ja, leuk berichtje vond ik dat. Uh, Hives die gaat namelijk uh, uh, wat regelen voor mensen die, uh, die zijn overleden, nou ja, die hebben er dan zelf niet zo heel veel mee aan. Maar de nabestaanden wel. Want die kunnen namelijk vanaf nu een, uh, een profiel van een overleden hive omzetten in een in memoriam ja. status. Dat is sympathiek, hè, van Hijfs? Toch? Ja, nou, ze hadden al langer, inderdaad, de mogelijkheid om. Uh, je, ze hadden een soort standaardformulier waarin je kon aangeven: goh, iemand is overleden. En dan was er wel een soort verificatie. En dan kon uh, de familie kiezen: van moet die persoon online blijven of moet die offline worden gehaald? Ja. Yeah. Maar, maar ja, dit is natuurlijk voor veel mensen een, een betere optie. Ja, is het, uh, is het jou wel eens overkomen, Marjolein, dat jij... Uh, uh... Ik, uh, ik heb toevallig uh, vorig jaar een, uh, een, een oudste studiegenootje die inderdaad uh, bleek te zijn overleden. Dat wist ik niet, maar nee. ik kon haar ineens niet... Ik zag bij een ander meisje een, een bericht op haar huisprofiel ja. van goh, ruim een jaar geleden. Dat ik dacht, hè? En toen ben ik dat meisje in kwestie gaan zoeken en die bestond niet meer op huis. Ik denk, wat is dit nou? Ja, maar het bleek ze inderdaad overleden te zijn. Ja. Maar veel ja, was dus ook verwijderd. Maar het is wel een hoop, want ik, ik, heb, uh, ik heb er ook wel eens over nagedacht. Ik heb echt heel veel profielen op internet. Ja, je moet een soort testament opstellen. Ja. Maar zijn daar sites voor dat je... Uh, weet jij de domein? Er, uh, er is... Uh, <laughs> het is heel grappig, want dit is zo'n... Um, uh, uh, ja, spreek ik uit eigen ervaring hoor. Maar dit is zo'n topic waar je het met collega online mensen heel vaak over hebt. En hier hebben we het al vijf, zes jaar over. Maar ja. het is ook een topic waar eigenlijk waar je niet mee aan de slag wil. Het is geen sexy start-up om een soort uh, website te bedenken waar, uh, ja, waar je al je profielen in een soort testament bij elkaar kunt brengen. Yeah. Maar er zijn nu wel een aantal, ik ken er eentje dat heet uh, thousandmemories.com. Yeah. Dus het is gewoon 1000memories.com en dat is echt wel een, een mooie site waar... Uh, kijk, je hebt het allemaal van die, van, die, van die site met van die brandende kaarsjes. En, uh, <laughs> uh, waar mensen dan condoliances en dat soort dingen op pasten. Ah ja, thousandmemories.com ziet, ziet er ook wel een beetje mooi uit inderdaad. Ja, ja nee. nee, precies. En uh, memories heeft echt zijn best gedaan. Van goh, hier kunnen mensen foto's toevoegen en, en een mooi uh, layout kiezen. En, en mensen kunnen ook zeggen van goh, wat, wat is je beste herinnering aan die persoon. Je moet mensen ook een beetje sturen daarin. Want yeah. anders krijg je allemaal, nou, wat, we zullen er missen, we zullen er missen. Terwijl het voor nabestaanden misschien veel leuker is om wat inhoudelijke feedback te krijgen. Zo van, goh, waar ken je de persoon van? Of wat was zijn favoriete nummer? Of, het is veel mooier om op die manier soorten uh, in memoriam te bouwen rondom een persoon. Ja. Yeah. Had... En, uh, en, en, en social media vertelt natuurlijk heel veel, dus het is goed als je dat kunt koppelen in zo'n zijn. Ja. Heb, heb jij daar wel eens over nagedacht, dat je, dat je Stel, stel de gaat eens keer missen, je missen. Je zit op je fietsje naar de 3FM-studio en uh, er gebeurt iets. En, uh, en dan? Uh, de, uh, ik bedoel, dan al jouw wachtwoorden. Niemand heeft dat Nee, natuurlijk. niemand heeft dat. Ja. ja, dat weet ik niet. Nee, ja, daar sta, sta je niet bij stil. Dat nee. zijn dingen, daar wil je Bizar, niet over he? nadenken. En, uh, maar ja, dat, ja het, is, het is wel een risico. Dus misschien zou ik toch als een soort van... dat zou eigenlijk wel een soort van uh, online kluis voor moeten komen. Of, zo. Of, een, of, een, of, een, of een... Ja, dan moet je wel ook weer een wachtwoord nodig dus ja, maar, dat je, ja, maar dat, je, dat je je nabestaande toegang geeft tot een kluis... en dat in die kluis al je wachtwoorden liggen ofzo. Ja. ja. Maar ja, dat is inderdaad niet sexy. Nee. Dat is, dat nee. is niet en iets van... En wil nee. jij dat? Wil jij dat iedereen jouw heel mail heel doorleest? Achteraf. Dat is ook een hele goede vraag. Nee, oh, zou ik ja. het niet prettig vinden, nee. nee. Ja, want nee. dan inderdaad, ja. Dan, dan, uh, dan kan iedereen in jouw mail. Of in ieder geval die persoon. ja. Hé, hmm. wat, een, wat een fijn onderwerp voor de zondagmorgen. Nou, laten we, laten we eindigen dan niet met dit, maar dan even met die iPad 2. Marjolein, die heb je, je hebt er een vast eentje gekocht, toch? Je, je wilt het niet geloven. Ze zijn overal uitverkocht. Niet waar. Ook ik in, de, ook in de, Big, de Big Apple zo, Ik ben in drie plekken geweest in Amerika. Ik ben in Austin, New York en Miami geweest. <lacht> en overal elke Apple Store waar ik ben geweest, uitverkocht. Het nee. lachte me bijna uit als ik binnenkwam lopen. We ja. hebben al geprobeerd om een keer om 7 uur s ochtend in de rij te gaan <lacht> op Fifth Avenue. Maar uh, toen hadden we geen nummertje. En de mensen die een nummertje hadden, die waren al twee weken geleden in slaapzakken voor de deur oh, komen liggen. En, nou ja. Dus ik heb het opgegeven en ik uh, ga morgen hier in Nederland eens kijken of het uh, wat wordt. En maar heb jij, uh, heb, jij, uh, uh, uh, heb jij mensen gezien die in de rij stonden? Ja, nou dat is het lullige. De eerste dag uh, van zuid naar zuidwest hebben ze in Austin wel een pop-up store geopend waar de iPad 2 verkocht werd. Ja. En daar hebben inderdaad mensen, nou tot... Uh, pff, blokken ver, uh, van kilometers lang inderdaad in de rij gestaan. Dat was de eerste dag. Toen heb ik gedacht: van, nou, laat maar zitten. Dat ja. uh, komt overmorgen wel. Daar Heb ik dus nu nog steeds bij van. <laughs> dus je zit nog steeds met het oude, die, die oude baksteen van je. Oude, die, oude iPad 1. Die overigens, als je niet echt geeft om een dunner exemplaar en een camera. De oude iPad, die is overal nog wel te verkrijgen. En die ja. is wel ook iets goedkoper geworden. Dat is wel goed dat je het zegt. Ik heb hem, hem, ja. hem vast gehad deze week de iPad 2 een collega van mij, die heeft hem wel in, in Alste weten te kopen. Um, en ik voor het eerst op het maar gewoon heel plat te zeggen, ik werd er niet geil van. Nee. nee normaal nee. als ik een. Ik had het bij de iPhone 4, toen was ik redelijk sceptisch, want ik had een 3GS. Ja. En uh, die vier graden zal wel, die, die pakte ik vast. En toen dacht ik meteen, oh wow hier zit echt verschil in. Ja. IPad 2, ik voel het niet. Nee? nee, ook niet als je hem in de handen hebt, dat je hm. denkt van oh ja, het is dunner. Camera is slecht. Ja, camera is erg slecht. Yeah? 27 HD, ja, dat is mooi, een mooi naampje, maar het redt het niet. De front is sowieso slecht, maar alleen te gebruiken voor facetime eigenlijk. Hmm. Nee, ik weet er niet heel wild van. Ho, nou, ja. tegenvallen eigenlijk? Ja, ja, ja, zo zou je het ook kunnen zien. iPad 3. Ik wacht erop. Volgend jaar gaan we erover verder praten. Dankjewel, Marjolein. Graag gedaan. Domien ook, dankjewel. Graag gedaan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 Tachtig allebei. Ik wacht gewoon het moment maar af. Het moment voor mij, voor allebei. Tot zo lang, Eva, Eva. Ik hoef nu gewoon alvast die naam. Voor als ik straks voor je sta. Eva, Eva, en dan heb je geen idee van mijn bestaan. Ik beloof, ik kom eraan en ik zal er zijn voortaan. Maar tot die tijd... Zijn de dagen voor mijn eerste zin? En die komt er wel, dat weet ik al heel lang. En wat ik je dan zeggen zal, ach, ik vertrouw op mijn gevoel. Misschien zeg ik wel. Zeg jij me dan precies wat ik bedoel? Tot zo lang, Eva, Eva. Ik oefen nu gewoon alvast je naam, voor als ik straks voor je sta. So long, Eva. Was dat nou met jou, uh, dat we het een keertje hadden over, uh, over de guilty pleasure van uh, Agda de Munnik? Nee. Was dat met Rick? Oh ja, Rick was dat. Dat denk ik. Ja, Rick die... Wat uh, het over dat? Ja, Rick die, die wilde... Toen <laughs> zei ik, Rick, welk liedje wil je horen? Het zei ja, doe me iets van Agda de Munnik. <laughs> oh hè? Ja, en tussen daarin zei ik ook, ja, Agda de Munnik. Maar later dacht ik, ja, het is ook wel... Het is ook wel dat is echt zo'n... Heb jij wel eens naar Akda de geluisterd vroeger? Uh, jawel. Die eerste twee platen, toch? Ja, het regent zonstraal volgens ja. mij. Die heb ik precies, heel precies. Nou, ja, ja. echt... En daar luisterde volgens mij iedereen naar. En daar kwamen wij toen ook tot de conclusie dat die twee wel kunnen. Ja, oké. Okay. Ja, ja, daarna zijn nu een beetje cultplaatjes ja, voor Ja, precies. Ja. Ja, en daarna werd het, dat je dacht: ja, het ging allemaal wel. Maar Eva vindt dan wel een mooi liedje. Ja, maar als jij mij vraagt: wat wil je horen? Zou ik volgens mij nooit <laughs> ja, zeggen: ik <I'm laughs> nee, meneer. Ja, het zegt altijd Bruce Springsteen. Ja. Staat ja, ook wel. alweer in een draaiboek gezet. Tuurlijk, ik heb hem erin ah, gezet. Ah, ja, ja, stond er gewoon zo bij. Nee. Ja. Gaan we zo meteen wel draaien. Ge, heb jij gelezen over Matthijs van Nieuwkerk? Die moet dus zijn haar afscheren. Hij heeft dus in uh, 2008 heeft hij in het programma Holland Sport gezegd: dat als Adel Den haag binnen vijf jaar bij de eerste vijf clubs in de eredivisie zou eindigen dan zou hij zijn haar afscheren. En nu staan ze dus op plaats 5 in de Eredivisie... met nog zes wedstrijden te spelen. Dus het kan dat ze nog eh, zesde of zevende worden. Maar het kan ook dat ze vijfde of vierde worden. Ja. Denk je dat hij het gaat doen? Nou, hij moet het gewoon doen. Ja, hè? Maar ik vind het zo raar dat hij het gezegd heeft. Dat vind ik helemaal niks voor hem. Ja. Dat nou. hij gewoon iets over zichzelf zegt, überhaupt. <laughs> ja, maar, ja, maar bij Hollandsport gaat hij dan wel zitten. Hè? Ja, Want hij ja. is vrienden natuurlijk met, met Wilfred, uh, Wilfried, Wilfried de Jong. En presenteerde hij dat nog, toch? Ook nog, ja, ja, dat klopt inderdaad, dat gaat iets er nog bij. Maar ik denk dat hij dat er gewoon heeft gezegd van ja, de ik, de want dat gebeurt toch nooit. Ja. En nu gebeurt het natuurlijk. Ja. Ja, dat twee... moet hij het doen. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Zie je. Goed, ik zou nog even. Ik, ik las dus in de volkshand. Daar, daar, ja. En uh, ik kwam iets tegen. Daar heb je dus altijd een rubriek Wat zou u doen? De rubriek, Wat zou u doen. En dan mag je dus als, als lezer mag je dus een vraag stellen. Uh, en dan uh, als, of als, uh, als, als lezer van het blad kun je dan antwoord geven. En dan staan dus de volgende, de, volgende week staan dus weer de antwoorden erin. Nou, de vraag van vorige week... Als het vol, dat vol, ik, ik, ik las dat, ik dacht, wat is dit voor, wat is dit voor vraag? <lacht> Daar komt hij. Ik woon Sint kort in een woongroep en die bestaat uit drie mannen en drie vrouwen. Ik voel me hier prima op mijn plek. Ik heb alleen wel een dilemma. Tijdens de gezamenlijke sauna sessies in onze eigen sauna, een jarenlange traditie, worden alle belangrijke zaken besproken. Ik ben daar niet bij omdat ik liever niet naakt ben bij mijn mannelijke woongroepgenoten. De regel is namelijk naakt in de sauna of niet. Ik voel me hierdoor buitengesloten. <lacht> mijn vrouwelijke huisgenoten vinden dat ik me erbij neer moet leggen. Dat hebben zij namelijk ook gedaan. Moet ik mijn principes opgeven en mee de sauna in... of moet ik me neerleggen bij mijn buitengesloten positie... in mijn woongroep, een vrouw uit Arnhem? <lacht> wat, wat is dat voor verhaal? <lacht> het is, uh, ja... Ik ken dat soort types niet, hoor. Ik ken ze ook niet. Maar het is, en dan, moeten dan <lacht> en dan een heel lijstje met antwoorden eronder. Van oh, mensen. Zijn er zijn veel mensen ja, die hebben dan een antwoord. Principe. Ja, mensen okay. vinden het allemaal... Ja, God, hè. Het is ook een dilemma dat ook voorkomt bij niet-rokers in bedrijven. Mensen zien het allemaal is op zich niets mis met de regel naakt in de sauna, et cetera, et cetera. En, en, nou, maar ik dacht echt, ik zal, ik zal het lezen. Er is toch, er is toch niemand die zich kan... Herkennen in het probleem van deze vrouw. Nee, want waarom gaan ze ook in de sauna bespreken? Wat is dat dan? Ja, ook voor... snap ik ook. niet. doe dat gewoon lekker aan een tafel dan. Ja, ja. Zou jij in een woongroep willen wonen? Nee. Nee, hè? Nee. Dat lijkt me ook niet. Echt niet? Echt, het eh, lijkt me echt verschrikkelijk om. Ik, bedoel, ik vind mensen al het best aardig, maar om met, ze, met, met, met allemaal in een woongroep te gaan wonen. begrijp nee. ik nooit Nee, goed. maar wel als ik met z'n allen in de sauna ga. Ja. Dan uh, ben ja, ik wel lijkt me ook. Nou, in Arnhem ja. hebben ze een woongroep waar dat allemaal kan. Dus uh, oh, okay. meld je aan. Ja, ja, ja leuk. Vrouw, vrouw van 30, zo met je jouw leeftijd toch? Ja, dat ja, ja, nou, kan best. Ja, dat kan. Goed, um, zometeen Noah and the Whale. Leuk liedje is dat. Nu is het plaatje uitgekozen door Bas nog wel, ja. Noah Dazir. Je n'ai pas peur de la route, faudrai voir fou qu'on y goûte de méandre creux des vins. Et tout ira bien là. Le vent ne portera. Ton message à la grandeur, c'est la trajectoire de la cour. À un instantané de velours Même s'il ne sert à rien Le vent l'emportera Tout disparaîtra. Le vent l'emportera La caresse et la mitraille Cette plaie qui nous tiraille Le père Twittertal al waar zij is. En zij is dus uh, bij de Ahoy in Rotterdam op dit moment. Want het is een, uh, het is een bijzondere dag voor de Beliebers in ons land. Um, op Twitter is ook uh, Welcome to Holland, Justin is trending. Uh, en het gaat allemaal om Justin Bieber. Die, uh, die treedt vandaag op in Ahoy in Rotterdam. En uh, uh, ik weet niet of je Justin Bieber kent. Zal ik even een klein stuk laten horen? Dit is Justin Bieber. Het is prachtig. Oh. Dat is dus Justin Bieber. die treedt vanavond op in, uh, in de Ahoy in Rotterdam. Half negen gaat het beginnen. Uh, maar Vera dacht, weet je wat, ik ga nu alvast kijken op dit tijdstip... of er al fans zijn die daar... Ja, die daar nu al zitten te wachten um, uh, met hun slaapzakken en dat soort dingen en zo. Zometeen spreken we haar, haar na zessen. Ze is daar nu en uh, uh, uh, nou, gaan we eens kijken of er, of er al mensen zijn. En uh, Bas en ik zaten een beetje te praten over fans. En ik vond het eigenlijk wel... Ik vind fans zijn een beetje, beetje sneu. Ik zat dat ook te bekijken bij De Wereld Draait Door. Hadden ze ook allemaal die, uh, die, uh, die meisjes te gast die fan waren van Justin Bieber. Ja. Maar jij zei, nou, dat vind, je vindt dat vond dat niet, niet per definitie sneu, Nee, dat, dat vind ik ook niet. Nee, dat vind, nee, ik vind dat juist wel, uh, wel iets te gek maar ik ben zelf ook groot fan natuurlijk. Ja, maar um, niet van Justin Bieber? Nee, niet van Justin Bieber. Die <laughs> ken ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Dat is, uh, dat is wel schandelijk misschien. Ja, nou, maar, weet ik niet. Ja. ja, nee, maar ik ben wel echt uh, groot fan. Ik ben, het wordt wel steeds minder hoor, moet ik ja? zeggen. Ja, het uh, was vijf jaar geleden wel veel erger. Bruce Springsteen, hè? Ja, dat is, maar wat, uh, uh, hoe dat is dat is dan spoor. zo gekomen, dat je fan bent geworden? Ja, dat was toen ik 15 was. Toen kwam ik bij een concert van hem terecht. Toen kende ik hem helemaal nog niet natuurlijk. Nee. Um, en toen uh, ben ik al zijn platen gaan luisteren en zo. Ja, daardoor is het wel een beetje ontstaan. En ben je dan ook zo'n fan die dan, uh, die dan uh, uh, ook al echt uren van tevoren... bij het concert aanwezig was? Nee, dat niet. Dat ah. heb ik nooit gedaan. Ik ging altijd een beetje als laatste. Maar ja, ik ja. had toch altijd mijn sit player. Wel, wel een beetje chic gewoon. Chique ja. fan. Ja. En thuis dan? Als je, uh, uh, heb je dan een kamer vol met posters van Bruce? Nee, ik heb wel heel veel posters van hem. Die heb ik al wel verzameld en zo. Maar ja. ik heb er maar eentje heb ik hangen ja oké okay. dus maar ik, uh, ik ken wel uh, ik, weet, ik weet wel heel veel van hem en zo ja ja, ja. en um, uh, um, maar nu is dat minder want vijf jaar geleden was het meer ja toen, ging, toen luisterde ik ook veel meer naar hem en toen ging ik heel veel dvd's kijken ook en zo ja en, uh, maar dat, dat is wel minder. Ik heb ook allemaal krantenartikeltjes, heb ik al uitgeknipt en zo. Ja, yeah. Die heb ik ook nog op mijn kast hangen. Maar, wa, maar, maar waarom dan, wat is er dan aan hem zo dat je, dat je, per, dat je het zo, dat je zo tof vond, dat je zo fan bent geworden? Ja, weet ik niet. Dat is, uh, zijn muziek is natuurlijk, vind ik al heel erg goed. En dan ga je verdiepen in zijn teksten en zo, wat ik dan ook echt gek vind. Ja. Uh, en... Ja, en wel ook zijn uitstraling op het podium en zo. Dat is huh. gewoon echt... Hij treedt op. toch altijd echt drie uur op. Gewoon ja. non-stop achter elkaar. Ja. En uh, doet, doet alle albums gewoon een keertje in een, ja. in een rij. En nog steeds. En hij is 60. Ja. En dat doet hij nog steeds. En dat zeggen echt... Een vriend van mij is ook fan van Bruce Springsteen. Ja. En die zegt ook altijd... En dat doet hij nog steeds. Om <laughs> ja. ja. nog even ja. hem aan te geven van hoe goed hij wel hier is. Ja. Ook ondanks dat hij oud is. Ja. Even een klein testje. Wat is de bijnaam van, van Bruce Springsteen? De Boss. Uh, wat is zijn volledige naam? Wat is een, het is een, het is een, het is een echte naam. Het is een echte naam? Ja? Ik ken alleen Bruce Springsteen. Ja, dat je? is ook zo inderdaad. Ja. Ja. Bruce Frederick Joseph Springsteen. Ah, Frederick zo heet hij. Oh, oh, ja, ach nou. ja. Waar is hij geboren? Weet je dat? New Jersey, ja. Freehold. <laughs> ja. Even <laughs> kijken. En uh, weet, je, weet je wanneer hij is geboren? Uh, 19. Oud oh, ja, hij is nu 60. Dus dan is het 19. Ah oh, shit, daar ben ik heel slecht in. 49. Nou, 49. 23 september, 19. 23 september, dat ja. weet ik ja. En uh, wat is zijn eerste album geweest? Uh, zijn eerste album was Greetings from Asbury Park, yeah. New Jersey. Dat klopt. Uit? Uit welk jaar het al? Ja. Yeah. Uh, 1972? 1973. 73. hij ah, zit er Shit. goed bij. Welke gaan we draaien van hem? Uh, Girls in the Summer Clothes. Oh, oh. Springsteen, oftewel The Boss. en girls in their summer clothes. En je ziet het zo een beetje, want het is natuurlijk een beetje lente aan het worden nu. Het, het is nog niet echt lente, maar het, het begint er wel goed op te lijken. Het was wel vrij fris nog uh, gisteren. Maar uh, vandaag gaat het wel lekker weer worden tussen de 8 en de 13 graden met heel veel zon. En dat is mooi. Ik heb, ik heb een beetje een rare, rare vrijdag gehad. Ik was namelijk vrij. Er was geen BNN2D. En normaal gesproken werk ik altijd op vrijdag bij BNN2D. En uh, uh, dan ben ik er dus s'avonds ja, gewoon aan het werk. En nu was ik s'avonds vrij. Dus toen, uh, toen kwam ik er niet meer onderuit. Toen moest ik dus mee naar, uh, naar Gooise Vrouwen, de film. Uh, en, uh, en nu heb ik de serie gezien, Gooise Vrouwen. Dat vond ik eigenlijk best leuk. vond het een leuke serie, goed geschreven. En nu moest ik dus uh, moest ik mee, werd ik meegetrokken... Uh, door vriendin en schoonmama naar uh, de film Gooise Vrouwen. En, uh, uh, nu ik het ook weer vertel, denk ik van... ja, ik schaam er een beetje voor. Maar aan de andere kant denk ik... ja, het is ook wel dapper dat ik ervoor uitkom. Want ik heb me echt... nou, echt... ik heb me echt ontzettend goed vermaakt. Want het was dus echt... echt een leuke film. Het was echt zo'n film waarvan je denkt... ja, goed geschreven... Uh, leuke grappen... En, uh, en gewoon echt een leuke film. En je moet, je moet even een beetje ingedoken... Inged in die bioscoopstoel gaan zitten. Want je zit... om Alleen maar om je heen zit. Alleen maar vrouwen, huisvrouwen en weet ik wat en zo. Dus het is wel even, als man moet je heel even een drempeltje over. Maar het is, als je dat kan, dan is het echt een leuke film. Alleen we hadden een zaal, en daar stoorde ik me dan wel heel erg aan, we hadden een zaal die ging meelachen. Nou, ah, dat, dat, dat kan ik echt niet tegen. Dan, die, die Dus om alles wat de mensen in de film doen, om alles gaan ze lachen. Nou. Echt, ik ben, dan ga ik echt... Dan, oh, ik haat dat gewoon. Niet, niet alles in de film is grappig. Maar goed, voor de rest Hele leuke film en een groot succes natuurlijk. Dus uh, je ook voor een man om een keer naartoe te gaan. Dit zijn de vaccines. Het is uh, een van de grootste hypes van dit moment. Echt heel terecht. Fracking bar. En dat was hem al. Lekker kort, hè? Ja, fantastisch plaatje. Wrecking bar. Rah, rah, rah, van vaccins. En uh, uh, mocht er ooit eens een keer iemand aan je vragen... de komende dagen, de komende weken... ja hey, ken je nog een leuk bentje Moet je gewoon zeggen, de vaccins... En, uh, en dan even wijzen op het album dat net uit is van de vaccines. En dan zit je altijd goed. Kan niet missen. Het is gewoon echt, het is een topplaat. En daarnaast is het ook echt de hype van dit moment. Dus je bent echt zo'n, dan ben je echt zo'n early adapter hipster... die precies weet welke liedjes en welke muziek goed is. Moet je dat zeggen. Wrecking bar van de vaccines. En zometeen draai ik Young the Giant na zes uur. En dat is ook weer zo'n band waarvan je zegt... ja, dat is nu het hippers van het hipste. Uh, dat allemaal zo meteen. Uh, na zessen, en dan horen we ook Vera. Als ik naar mijn ouders rijd, het jaar in mijn bol. Na zo'n maand of zes, na zo'n maand of zes. Ik voel me dan altijd zo blij, ik moet weer aan de rol. Op een oud-adres, op z'n oud-adres. Zie ik weer mijn vaderland, springt mijn hartje open bank. Tolerant. Ik voel dan weer die oude band, Ik weet weer wat ik mis. Lente in Twente, lente in Twente. Als ik weer te zie, vol met bier en sympathie. Lente in Twente, lente in Twente. Het leven is zo slecht nog niet. De bijtjes zoomen om me heen. Ja,